Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stopt de evacuaties uit Afghanistan. En dat betekent dat er mensen achterblijven. Op het vliegveld van Kabul is het extreem chaotisch. Er wordt geschoten en volgens andere westerse leiders worden er aanslagen gepland... Het kabinet vindt doorgaan met evacueren te gevaarlijk, vertelt verslaggever Wilco Baan. De ministers schrijven ook dat uh, al het mogelijke wordt gedaan om enkele honderden personen die nu binnen de poort van het vliegveld zijn nog mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan. En de aanwezige Nederlandse militairen en het ambassadeteam zullen zelf met de laatste vluchten ook vertrekken. Een handjevol militairen blijft achter met één vliegtuig. Als er de komende dagen iets verandert en er toch ineens een evacuatiemogelijkheid komt, komen zij in actie. Het wordt voor studenten nog moeilijker om een kamer te vinden. Afgelopen jaar waren er al 22.000 kamers te weinig. En over een jaar of drie loopt dat waarschijnlijk op tot zo'n 50.000. Het kamertekort loopt helemaal uit de klauwen... omdat veel tweedejaars nu pas op zoek gaan. Door corona bleven ze tot nu toe bij hun ouders. Ook buitenlandse studenten die vorig jaar wegbleven... komen nu weer naar onze universiteiten. De Europese coronakaart blijft er vandaag voor Nederland bijna hetzelfde uitzien. Alleen in Limburg gaat het ietsje beter met de besmettingen. Die provincie gaat van rood naar oranje. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland staan als enige provincies nu nog op rood. Er wordt geklust aan de A9. Om die snelweg meer ruimte te geven is in de buurt van Anselveen een weg verlegd. En dat nieuwe gladde asfalt mocht door kinderen als eerste worden uitgeprobeerd. Ja! Ja! Ja! Ja! Heel lekker en dat mag niet vaker, dus het mag eigenlijk maar één keer in je leven of zo. Normaal rijden hier allemaal auto's, dus hier mogen gewoon mensen skieren, skieren en fietsen en steppen en zo. Het feest is nu voorbij, er rijden inmiddels gewoon weer auto's over de nieuwe weg. Het weer veel wolken, maar bijna overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon, het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 een Hear in my heart go. I can't get enough. I can't get enough. Old habits live like a second coming. If I ever slip, I no need for judgment. I get up when I fall. Well, I'm here in my heart, cold But take a sip of your pride And spit it out At least you tried it Drop the heart, forgot the lines Well, a list of those Echoes through my mind The curtain has What But I'm here in my heart Have you ever tried?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 We'll <laughs> Jouw keuze ZFM.